Dit is Jeroenschapkema met het nos Journaal. Het dreigingsniveau in België wordt niet verhoogd. De Nationale Veiligheidsraad heeft erover overlegd na de aanhouding van een nieuwe groep terreurverdachten. Premier Michel zei na de bijeenkomst dat het dreigingsniveau in België op niveau 3 blijft staan. Dat betekent dat een aanslag mogelijk en waarschijnlijk is. De premier riep de bevolking op om kalm te blijven. Alle evenementen in België kunnen gewoon doorgaan.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 van nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag bij CFM. Met deze eendagsvlieg. We noemen de groep Tambourine. You're the high under the moon. Nog even dank aan Mario. Mario Zandvoort. Hij zat er met het vorige uur bij CFM. Zandvoort uit Zandvoort en nu is het onze beurt. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Uh, goedemiddag luisteraars, goedemiddag kijkers niet te vergeten. www.cv-live.nl Kan je zowel kijken als luisteren naar Zandvoort op zaterdag. En Rob, ja ook goedemiddag. Uh, weer een bomvol programma. Ja, druk he. Ja, druk. Uh, uh, gisteren is het begonnen, het pop-up Zandvoort weekend. We komen daar verder op in het programma natuurlijk uitvoerig op terug. Twee evenementen haal ik er even, even tussen uit. Allereerst de Jutters Kofferbakmarkt XXL... op het Gasthuisplein Zwaluerstraat en Kleine Krocht. Die is vanmorgen om 10 uur losgegaan en die duurt nog tot 4 uur. Dus gaat u heerlijk gezellig naar de Jutters Kofferbakmarkt. En vanmiddag, ja, het valt toevallig samen, maar het is absoluut het vermelden waard. Onze benedenburen, de Zandvoortse Bomschuiterclub, houdt vanmiddag een open dag. En het bestuur nodigt u uit om, daar, om naar deze altijd gezellige open middag te komen... De openmiddag wordt vandaag gehouden van 2 uur tot 5 uur in het clubgebouw aan de tolweg 10a te Zandvoort. De Zandvoortse Bomschuitenclub. Verwelkomt u met open armen en u kunt dan kijken wat er zoal gemaakt wordt bij de Bomschuitenclub. En wellicht wordt u donateur, wie weet. Vanmiddag tussen 2 en 5 uur open dag bij onze benedenburen. De Zandvoortse Bomschuitenbouwclub aan de tolweg 10a. Verder, uh, om drie uur gaan we de kwalificatie meemaken van de Grand Prix van Europa. En dan hebben we het over de Formule 1. Verstappen heeft de derde vrije training uh, afgesloten op een zevende plek. En uh, om twee uur is hij begonnen. De 24 uur van Le Mans. Ja, spannend. Dus er wordt uh, weer gereest. Daarover later natuurlijk ook veel meer. Uh, we hebben al verzoekjes klaarliggen voor de schilders in de uh, Spijkstraat. Die zagen mij met een jackie lopen en die begonnen gelijk van... Hé hey, Albert-Jan, mogen wij een vroekje doen? Nou, het wordt er wel één, maar we hebben hem zelf voor jullie uitgezocht. Mark, pas op, hij komt er straks aan. Goed, uh, verder de vaste onderwerpen. De evenementenagenda rond de klok van half vier. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Half drie het weerbericht. Is het uh, droog? Blijft het droog? U hoort het allemaal om half drie. Het dier van de week, hij zit nog steeds in het dierenthuis kernbeland... en het wordt toch echt tijd dat hij dat gaat verlaten om half vijf... en we maken wederom kennis met onze uh, uh, uh, terrier Banjer. Het gedicht van de week, ja, morgen is het vaderdag... dus waar kan het anders over gaan dan over? Vader! Heel goed, één keer goed Rob. Uh, de titel, hij lijkt op mij. Uiteraard is nieuws in het kort. Pit Report rond de klok van kwart over vier is er natuurlijk ook. Er wordt weer gevoetbald, uh, niet vanmiddag... maar weer vanavond tijdens het EK in Frankrijk... Uh, we hebben golfnieuws. We hebben uh, verder nog een ander sportnieuws dus onder het kopje sport kort. Dus ik zou zeggen genoeg reden om te blijven luisteren en kijken naar uw lokale zender ZFM. Wij zeggen Salzvoort een goedemiddag. middag. We hebben weer een druk uitzending vanmiddag tussen twee en vijf uur. Jawel en de open dag van de Bomschuitenbouwclub. niet vergeten de benedenburen die vanmiddag uh, feest vieren tussen twee en vijf uur en iedereen is van harte welkom en hier is Mark Ransom.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 Hallelujah. Girl sent you, hallelujah. Ooh. Girl sent you, hallelujah. Girl, you, hallelujah. Cause up town punk, don't give it to you. Cause up top, don't give it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 Up uptown funky up uptown funky up uptown funky up uptown funky up i said uptown funky up uptown funky up uptown funky up uh, uptown funky up come on dance jump on it if you suck say, flown it and if you freak dead and own it don't brag about it come show me come on dance en wil je meekijken in de studio van CFM aan de Tolweg Tina? Ja, hetzelfde adres als de Bomschuit Bouwclub, die vandaag dus de open dag hebben. Tolweg Tina, dan kijk je op www.cfm-life.nl. Ja, daar komt hij aan in het verzoekplaatje voor de schilders aan de Valspijstraat. Vertel eens, wat zijn ze aan het schilderen? Nou, ze maken het allemaal ja, prachtig wit. En uh, ik li li liep laatst uh, het dorp in met het cfm jackje aan. En toen werd ik aangesproken door Mark, een van de schilders. En hij zei van, uh, nou, uh, als je toch uh, uitzending hebt, uh, doe even een verzoekje. Toen zei ik in eerste instantie, welke verzoekje welk wil je dan graag horen... Uh, nou Dat was, dat was dan uh, van Frank Sinatra. Maar dat past natuurlijk beter in een ander programma. Jazeker. Maar ze hebben alles wit geschilderd. Ja, dus ja, ja, denk, ja, Dus toen dachten wij, jij, Rob en ik... Uh, Mark, dat we daar een ander plaatje tegenover gaan zetten. Ja, ja, ja, ja, ja. Wit is maar wit, hè? Wit, wit is wit, maar wel mooi. Mark, wit. en uh, voor alle andere schilders... The Rolling Stones en Paint It Black. go, turned a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Zijn we eigenlijk gemeen, hè albert Jans? Zijn ze alles mooi wit aan het schilderen? Kamelea uh, met Painted Black. Zou je zien, ja. Ja. Zou je zien doen je alleen mee, gaan ze mij voordeur over schilderen... maar dan in het zwart. Ja, dan krijgen we één zwarte deur. Ja. Nou, daar woont Albert-Jan aan de ja. Vosbeekstraat. Dan weet je dat ook weer. Ja, je de Rolling Stones en Painted Black dus... voor de schilders al daar. 16 over 2, tijd voor Zandvoort nieuws in het kort. En natuurlijk gaat het over pop-up. Juist, het pop-up weekend is aan de gang. En van 17, dat was dus gisteren, tot en met 19 juni vindt het pop up Zandvoort Weekend plaats. Een weekend waarin alles georganiseerd kan en mag worden. op voorwaarde dat je er geen overlast mee bezorgt. Met andere woorden, een weekend dat bol staat van de unieke evenementen en activiteiten. Gisteravond werd het weekend officieel geopend. tijdens het Gemeente House Festival op het Raadhuisplein. Vanuit een speciale partybus werd de lekkerste muziek voor jong en oud gedraaid. Daarnaast waren Niek Meijer, burgemeester van Zandvoer... en Gerard Kuiper, wethouder van economie en toerisme aanwezig... en achter de bar om u te voorzien van, van, van een natte versnapering. Met het aanwezige foodcourt wordt ook de inwendige mens niet vergeten, of werd de inwendige mens ook niet vergeten. Maar ook de vandaag en morgen kennen een goed gevuld programma... wat te denken van een extra grote kofferbakmarkt, zoals gezegd het Making Waves Festival, Glow in the Dark Beach Festival... en de Hot Tub Movie Night. Dat, dat lijkt me wat, Hot Top Movie Night. Uh, at the beach, uh, op 18 juni. Op uh, morgen bezoek je bijvoorbeeld de hippe markt Wine and Fine... en and de Pop-Up Beach Barbecue. En dit is slechts een greep uit de vele activiteiten. Wilt u meer weten over het Pop-Up Weekend... en hoe de, het ge goed gevulde programma eruit ziet... kijk dan even op www.popupzandvoort. Of op www.zandvoort.nl www.popupzandvoort.nl of www.zandvoort.nl of kijk anders even in de Zandvoortzoekerand, want ook daar staat het hele programma in. Uh, to, tot zover ik zou zeggen, veel plezier tijdens het pop-up weekend in Zandvoort. Nou, dat gaat zeker lukken, Albert Jan, want er zijn hele mooie evenementen dit weekend hier in Zandvoort. Zie je van Zandvoort op zaterdag, we zeggen nogmaals een goeiemiddag. En hier is dit van 21 Pilots. I wish I found some better sounds, no one's ever heard. I wish I had a better voice, saying some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang.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 Net alsof de zon schijnt vandaag hè? He. Uh, het is nog niet echt zo, maar wie weet, misschien gaat we nog komen. Dat hoor je dadelijk om half drie bij het CFM weerbericht. Je hoorde de voortaps en loco in elke poolco. Zojuist alvast nieuws in het kort met het uh, pop-up weekend. En nu het uh, reguliere uh, nieuws in het kort. In het centrum van Zandvoort heeft een verdachte donderdag geprobeerd om wat te stelen uit de HEMA... De dieven werd op hitte daar betrapt en is uitgeleverd aan de politie. De verdachte is volgens een bericht op de Facebookpagina... van politie Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort... Overgedragen naar het, overgebracht naar het cellencomplex. De politie onderzoekt de zaak. In de nacht van donderdag op vrijdag is een scooter ontvreemd... aan Van Spijkstraat. Er is aangifte van diefstal gedaan, maar vooralsnog zonder resultaat. Dus uh, alle scootereigenaren, wees uh, erop bedacht, zet hem goed vast... niet alleen op het slot, maar ook aan een paal of aan een, een lantaarnpaal... of anders in de garage, nog betere optie. En het is een uh, blauwe derby Atlantis. Kijk, jij zit in de verzekeringen, dat is duidelijk. Goed, exclusieve surfplanken gestolen uit zeecontainer in Zandvoort. In Zandvoort zijn in de nacht van woensdag op donderdag... verschillende surfplanken uit zeecontainers gestolen. De politie is op zoek naar getuigen... De exclusieve surfplanken zijn volgens een bericht op de Facebookpagina van de politie. Nogmaals, Bloemendaal, Heemsteden en Zandvoort. Tussen woensdag half twaalf s'nachts en donderdag acht uur s morgens. bij een strandpavillon aan de boulevard pa Paulus Lood in Zandvoort gestolen. Meerdere zee zeecontainers waren al daar opengebroken. Er, is ook nog, uh, er zijn ook nog andere spullen uit de containers gestolen. De waarde van de verdwenen spullen bedraagt meer dan 5.000 euro. Zo. Nou, en het pimpen is begonnen. Hè. We hebben natuurlijk de palmbomen gezien. We hebben de. De, de, de, container of de, de, de bouwhutten op de boulevard gezien. Uh, en vrijdag, afgelopen vrijdag heeft Patrick Berg van de Zeemeermin een begin gemaakt met het pimpen van de boulevard Bernard. Hij liet eenzelfde palmbomen als op de boulevard de Fauvage plaatsen. Het geeft direct een mediterraan uiterlijk. Het pimpen van de boulevard is het pop-up onderdeel van een aantal Zandvoortse haringventers. om een beter uiterlijk richting de toeristen te krijgen. Er zullen nog een aantal maatregelen genomen worden. De organisatoren. We hopen dat dit alles een permanent karakter kan krijgen. Ook bij kroonvis boven Beach Club nummer 5 is ondertussen een palm geplaatst. En ook in dat kader, het VVV is tijdens de zomermaanden op de boulevard aanwezig. Toeristen die op zoek zijn naar informatie over Zandvoort kunnen zoals altijd terecht bij VVV Zandvoort. De komende maanden is het VVV-kantoor niet in de Bakkerstraat te vinden, maar op de boulevard. Vvv Zandvoort betrekt een, eh, betro, heeft een van de drie kiosken betrokken, die vanaf woensdag 15 juni drie maanden lang de boulevard voor Vage zullen opvrolijken. Bij de vvv kiosken kunnen bezoekers terecht voor algemene informatie over Zandvoort en de omgeving. Informatie over de diverse evenementen en uiteraard voor verschillende souvenirs. De kiosk staat ter hoogte van Strandpavillon aan zee nummertje 12... en is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags... en op zaterdag van 10 uur morgens tot 5 uur middags... en op zondag van 11 tot 5 uur. Gedurende de opening van de kiosk is het filiaal aan de Bakkerstraat 2B gesloten. Tot zover. Dankjewel, u wel, zal Het nu nieuws in het kort na te lezen op de CFM-app. And he is Curtis, Curtis Blow. if you got what it takes, because I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the brakes. Brakes mm -hmm. in a bus, brakes on a car, brakes to make you. Keep on Break it up, break it up, break down. Look. Zo, zo leuk om deze weer eens, uh, terug te horen op de Radio Acornum van de week. Ik denk, nou, die gaan we op zaterdag draaien. Echt uit mijn tijd, pleit uit mijn tijd. Joder, Curtis Blow en The Breaks. Vierkantavond, Daarmee is het twee over half drie geworden. Nou, we zagen zojuist een gematigd zonnetje. En ik ben benieuwd hoe het de komende dagen gaat worden, Albert Jan. Vandaag zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook even de zon. Verder is, het weer, is er weer kans op buien. En bij die buien kan het ook tot onweer komen. De west- tot noordwestenwind neemt in kracht toe... en de temperatuur stijgt naar maximaal een graad of 16. Vanavond en de komende nacht is het over het algemeen bewolkt, maar wel droog. De noordwestenwind waait matig en de temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen blijft het droog met aanvankelijk vrij veel bewolking... maar in de middag komt wel geregeld de zon tevoorschijn. De matige noordwestenwind draait naar west en neemt af naar zwak... en de temperatuur wordt weer een graadje hoger en stijgt naar een graad of 17. Na morgen is een maandag kans om het buiige regen... en dinsdag is er ook nog een buienkans. Maar verder lijkt het komende week droog te blijven. Vanaf dinsdag gaat de zon volop schijnen en de temperatuur gaat omhoog. Maandag en dinsdag is het 19 graden, lokaal zelfs 20... maar daarna is het zomers met temperaturen die kunnen oplopen... en dan nou komt hij naar 25 à 26 graden aan het eind van de week. Wauw! dus Rico Schreuder. Nou, wil je het weer nalezen? Ga dan naar www.ricoweer.nl... Kijk op uh, www.meteopagina.nl of download onze CFM-app. Ook daar staat het weerbericht op. Dat was het weer. Het ja, de zomer gaat er toch echt aankomen. He. Heerlijke temperaturen zo uh, rond het eind van volgende week. En dat gaan we vieren op de radio met Enrique Iglesias. Solo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 hier in Zalvoort, je hoorde Iglesias en Duella El Corazon. Ja, het wordt spannend hoor, morgen de Grand Prix Formule 1. En er gaan nog veel meer mooie dingen morgen gebeuren, Albert-Jan. Ik ben heel ja, blij. Ja, ik ook. Weet eens gaan we Redbox voor je draaien. Hier is voor Amerika. TDA, to to play, this audio 100 years from now. Title bites and human rights, satellites, your parasites.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 Box. The for America. Nou, we hebben het bij uh, Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag heel vaak gehad over de hond uh, Geno. Albert de Gelder uh, is uh, geregeld uh, bij ons uh, in de uitzending geweest. En we hebben slecht nieuws omtrent uh, Geno, Albert Young. Ja, want uh, de hond Geno die eind vorig jaar gered werd van een spuitje in het, het dierenhuis hier in, uh, in uh, Zandvoort is overleden. Het beestje werd doodgetrapt door koeien... toen hij tijdens het uitlaten ontsnapte... en onder het hek van een speelweide doorklom. Het is nog niet te geloven dat uitgerekend Geno dit overkomt... is bizar en tragisch. We waren blij dat hij eindelijk een baas had gevonden... en dat we dit achter ons konden laten... vertelt de dierenbescherming aan het Haarms Dagblad. Vorig jaar november is er veel commotie. Vorig jaar november ontstond er veel commotie... toen het asiel waar Geno verbleef... besloot hem in te laten slapen. Hij zou agressief zijn en daarom was het onmogelijk... om een nieuw huis voor de hond te vinden. Na een regen van reacties via de sociale media... werd besloten Jano in leven te houden. Nou, ik heb van de week Albert nog even gesproken. Ja. En even voor die luisteraars die Albert niet kennen. Albert was vrijwilliger bij het dierenthuis hier in Zandvoort... en had zich eigenlijk het lot van Jano aangetrokken... En liep heel vaak met Jano door het dorp om hem als een soort uitlaatservice. En heeft ook een band gekregen met de hond Jano. En euh, nou, ook Albert was erg aangedaan van dit bericht. Al euh, moet ik uh, erbij vertellen dat hij uh, het hele verhaal eigenlijk niet moe zeggen, moeilijk, moeilijk kan geloven. Omdat uh, hij zegt dat als Jano uh, paarden tegenkwam of koeien of wat dan ook. Dat Jano daar bang voor was en dan daarvoor wegliep kan me die reactie naar aanleiding van dit artikel ook wel voorstellen van Albert. Dus Albert zegt dan in zijn, in zijn ja, emotie van... nou, die wil ik die foto's ook wel willen zien... en ik zou wel die verklaring van de eigenaar willen hebben... dat inderdaad dit het geval is. Want hij is er toch wat sceptisch over of het wel of niet waar is. Goed, eh, vooralsnog moeten we met dit bericht doen van het Harlem's Dagblad... En uh, dus constateren dat Geno niet meer onder ons is. Maar wellicht dat het nog een uh, staartje krijgt. Ja, Albert, uh, heel veel sterkte. In ieder geval namens ZFM. Vandaag uh, open dag bij onze benedenburen. De Bombschuit Bouwclub. Duur nog tot aan vijf uur. En iedereen is van harte welkom. Adres Studio ZFM en Bombschuit Bouwclub Tolweg 10A. In She stays strong, yeah, yeah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 Robert zonder te jaag, jij maakt fusie zonder verwijt. Overtuig me zonder te pleiten, het is muziek in mijn oor, ik bekijk.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 Fluistert zachtjes mijn naam. weinig van, maar we zitten midden in het EK voetbal over, oh, Ja, het is ja. echt waar, het is oh, echt waar. Ook oh, dat nog. Ook dat nog, ja. Heel veel leuke wedstrijden trouwens. Hoor. Te zien op uh, Nederland 1 uh, uiteraard, uh, iedere dag worden ze weer helemaal live uitgezonden. De wedstrijden van het EK. En uh, ja, op, vanaf het uh, EK kwam ik eigenlijk op uh, deze meneer Clouseau, want die heeft ook een uh, EK hit gemaakt. Ja, die is bij uh, Late Night is die uh, uitgezonden. En dat heeft, uh, heeft te maken met de lage landen. Ja, die steunen België. Wij moeten de Ronde Duivel steunen. En uh, Clueso, die had een aantal maanden geleden een hit met deze single Droom Scenario. Dus vandaar dat we hem weer eens rijden bij Zandvoort op zaterdag. We gaan het hebben over het uh, Watertorenplein, want daar gaat heel wat mee gebeuren. Ja. Als het goed is in ieder geval. En u wordt uh, in de gelegenheid gesteld om uw mening daarover te geven. En wel op 20 juni. Al sinds enige tijd, en wellicht weet u het al... zijn er plannen om de Watertoren en het naastgelegen plein in Zandvoort... een nieuw, nieuwe toekomst te geven. Drie architectenbureaus hebben een ontwerpvisie ingediend bij de gemeente. Het gemeentebestuur hoort graag uh, van uh, u, u, uw mening... en de, u, de mening van de inwoners van Zandvoort over deze ontwerpen... omdat het project beeldbepalend is voor heel Zandvoort. Graag nodig de gemeente alle, uh, als inwoner van Zandvoort u uit... Uh, om hieraan deel te nemen en uw mening te geven... En wat gebeurt er met wat eruit uitkomt op 20 juni? Het gemeentebestuur raadpleegt de inwoners en ondernemers om een goed beeld te krijgen van de voorkeuren. De uiteindelijke beslissing ligt bij de gemeenteraad en die zal na verwachting kort na de zomer een besluit nemen. Wat is het programma op 20 juni? Uiteraard eerst een toelichting van het participatieproces. Wat ging vooraf en hoe gaan we straks verder? Dan een presentatie van telkens een kwartier van een van de drie genomineerde architectenbureaus. Daarna ontstaat er uiteraard een gezamenlijke discussie. En bij vertrek kunt u op een reactieformulier uw voorkeuren aangeven. Meer informatie over deze avond is te vinden op www.zandvoort.nl-projecten. www.zandvoort.nl-projecten. Graag ziet de gemeente u op 20 juni om half acht in de blauwe tram... aan de louis Davids carré 1 in Zandvoort. Ja, en laat je stem niet verloren gaan en ga daar één naar die... Uh... Bijeenkomst op 20 juni in de Blauwe Tram. Nou, het zonnetje schijnt inmiddels heerlijk in Zandvoort. En dat ga je meebeleven op de Zandvoort Radio met nu Wayne Wade en Lady. Lady, I'm your night and shine. Ja, meekijken in de studio van CFM is nu echt gewenst, hoor. Kan heel eenvoudig via www.cfm-live.nl. Mooie pet heb je op, Abadjan? Ja, van Down Under, hè? Van Down Under, ja. Jor hoort wing -wing. en uh, lady trouwens. Henk uit Down Under, goedemiddag. En uh, leuk dat je luistert. Volgens, avond, avond, Volgens mij is daar nacht. Volgens mij is daar nacht. Volgens mij is dat midden in de nacht. Midden in de nacht. Nou, leuk ook luisteraars uh, daar in uh, Australië vinden we altijd heel uh, heel prettig. Jawel, jawel, jawel. Nou, we hebben nog geen plaat te draaien. Tot aan het nieuws in weer van drie uur. Speciaal voor Henk van der Meer gaat hij eraan komen. Deze gouden oude van Men at work en down under. In a fire day. On trail, of zombie. I met a strange lady, she made me nervous.